Citydijkers met het NOS Journaal. In Marokko zijn zeker 24 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met een minibusje. Het voertuig vloog uit de bocht en belandde in een ravijn. De minibus zou op weg zijn geweest naar een weekmarkt. Het ongeluk gebeurde in het midden van het land, in de provincie Azilal. Het gaat om een van de dodelijkste verkeersongevallen ooit in Marokko. Het is onduidelijk of er inzittenden zijn die het ongeluk hebben overleefd. Rusland zegt dat Oekraïne twee belangrijke bruggen naar de Krim heeft aangevallen met raketten. De bruggen zouden beschadigd zijn geraakt bij die aanvallen. Op beeld is te zien dat er flinke gaten zitten in een van de verbindingen tussen het Oekraïense vasteland en het noorden van Schiereiland de Krim. Dat bezet wordt door Rusland. Ook zouden in de bezette regio Gerson een school- en een gaspijpleiding zijn geraakt. Vanavond laat vertrekken ruim 90 vakantiegangers in Slovenië met bussen terug naar Nederland... Alarmcentrale SOS International meldt dat de bussen afgelopen middag aankwamen in Slovenië. De Nederlanders kunnen door het noodweer in het land niet met eigen vervoer terug naar huis. Hun auto's zijn beschadigd of in sommige gevallen zelfs meegesleurd door een modderstroom. Matjaj van der Poel zegt dat zijn wielercarrière compleet is. Nu hij goud heeft weten te pakken op het WK wielrennen. De Nederlander kwam solo over de finish in Schotland en is daardoor de eerste Nederlandse wielerkampioen sinds 38 jaar, na Joop Zoetemelk. Van der Poel kijkt er naar nou uit om nu een jaar lang in de regenboogtrui te mogen rijden. Het weer nog, vanavond trekt groot, de regen grotendeels weg en koelt het af uiteindelijk naar een graad of 12. Morgen op de meeste plaatsen droog, schijnt ook af en toe de zon en wordt het in de middag ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij een Radio Show 1553. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit unieke nieuwheidsmuziekprogramma. Um, even kijken, weer vier nieuwe werkjes en de eerste twee natuurlijk in het eerste uur. Blue is nine, zo, heet, uh, zo noemt de artiest zichzelf, zo heet hij natuurlijk niet, maar zo noemt hij zich... En wie uh, heeft elk jaar toch wel zeker één tot twee nieuwe albums? Drifting Through the Night, zo heet dit album dit keer. Daarna komt Lisa Zwartlo en zij brengt eigenlijk maar heel weinig albums uit. Through It All, zo heet dit album. En dan gaan we terug in de tijd. Uh, dat is vanaf uh, track, even kijken, track uh, 9. Dat is gelijk met Tom Moore en Tim Sado. Peace in every moment. En dan hebben we het over december. Of tenminste eind 2020. Ja, ja. We zijn alweer aardig aan het opschuiven. En in die tijd bracht Andreas Vollenwaarder. Die had echt tientallen jaren geen nieuw album uitgebracht. Kennen jullie hem nog? Hij is de, de man met die uh, lange lokken en... Um, en hij speelt, uh, wat was het ook weer een uh, harp, ja, elektronische harp, Quiet Places, zo heet dit album. En we sluiten af met uh, traditionele Indische muziek uit India. <laughs> ik weet niet, is het dan Indische muziek? Ja, ik denk het wel. En uh, het is muziek van Sitar Kitar Soet 1, zo heet dit Goed peacefulradio.info daar kan je alle info terugvinden en natuurlijk ook deze muziek van playlist 1553. Veel luisterplezier.